9 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Ruim 117.000 mensen hebben de afgelopen dagen... een bezoek gebracht aan de vakantiebeurs en de jaarbeurs in Utrecht. Dat is zo'n 13 meer dan vorig jaar. Ook lijken de Nederlanders weer meer te besteden te hebben. Zo zijn ze volgens de organisatie weer op zoek naar luxe tijdens de vakantie. Het liefst verblijven ze in een hotel. Uit een peiling onder de bezoekers van de vakantiebeurs... bleek dat ze dit jaar 3.300 euro aan de vakantie willen besteden. Dat is drie keer zoveel als de ruim 1.100 euro... die ze vorig jaar gemiddeld aan hun vakantie... Uitgaven. Bij protesten in Oekraïne zijn tientallen mensen gewond geraakt. Onder hen zijn ook politieagenten. Vandaag gingen opnieuw tienduizenden mensen de straat op... om te protesteren tegen de pro-Russische president Yanukovych. De betogers willen betere banden met Europa... Ze trokken zich niets aan van nieuwe wetten... die het moeilijker maken om te demonstreren. De grootste betoging was op een plein in Kiev. Daar werd met vuurwerk gegooid en een politiebusje in brand gestoken. De oproerpolitie voerde charges uit... en zette ondanks de temperatuur van min 8 graden waterkanonnen in. Conferencier Seth Gaikema speelt vanavond in Groningen... zijn allerlaatste voorstelling. De 74-jarige Gaikema houdt het na 55 jaar voor gezien... Zijn carrière begon in 1958, toen hij teksten mocht schrijven voor Wim Kan. Later ging hij zelf het toneel op, onder meer voor oudejaarsconferences. Seth Gaikema vertaalde ook veel musicals naar het Nederlands. Onder meer Oliver, Les Miserables en Evita. Daarvoor kreeg hij in 2000 de Cubus Euvre Award. Ook schreef hij eigen musicals, onder meer Swingpop en Kuifje de Zonnetempel. In zijn laatste voorstelling, Wat ik nog zou willen, blikt hij terug op zijn carrière. Vanavond voor het laatst dus.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 Swan Lake on Ice. Tchaikovskis meesterwerk voor het eerst uitgevoerd op een bevroren meer. Vanaf 12 februari exclusief in het nieuwe luxortheater Theater in Rotterdam. Een spectaculaire en betoverende theatershow. Kaartverkoop nu gestart op swanlakeonice.nl Vanavond in Cairo Brandpunt. Flirten met de dood. Wat doen ongeoefende skiers buiten de piste? En Noord-Korea, een met gevaar voor eigen leven gefilmde undercover reportage achter het laatste ijzeren gordijn. Dat er meer in Cairo, brandpunt vanavond om 5 over half elf op Nederland 2. Radio 1. VPRO NTR. Met Code Kloet. Goedenavond. Zometeen in Holland Ook Radio de korte documentaire De Keelzak van Remy van den Brand over pratende mensen. Maar eerst gaan we naar de harde en soms niet te bevatten realiteit van de actualiteit. De burgeroorlog in Syrië is inmiddels uitgegroeid tot de grootste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Miljoenen mensen zijn op drift, gevlucht naar de buurlanden, maar meer nog binnen Syrië zelf. Hier in Nederland kwam daardoor begin december een spontane actie van de grond. Help Syrië de winter door. En binnen een paar weken tijd werd een vliegtuig vol hulpgoederen... door vrijwilligers ingezameld en naar Damaskus gestuurd. De eerste humanitaire hulpvlucht vanuit Nederland naar Syrië. Journalist Ocke Ornstein reisde mee over samenwerken en het zoeken naar de balans tussen veilig leven... en toch steeds een bijdrage leveren aan hulp. Dit is Vlucht naar Syrië. Nou, het heeft uh, heel wat voeten in aarde gehad. Maar we staan nu toch echt aan het begin van de startbaan... de motoren te testen. En dan uh, gaan we zo meteen weg... In deze Antonov 12, dat is een groot ex-legervliegtuig uit Rusland. Het interieur van dit vliegtuig dat, uh, lijkt nog het meest op een uitgewoonde staakervin Met stoeltjes, vieze vloer, dingen in het plafond ontbreken. Een enorm geloei en geraas en geschut. En de eerste hulpvlucht die vanuit Nederland naar het door oorlog getijsterde Syrië gaat is onderweg. Deze merkwaardige vliegtocht kwam er natuurlijk niet zomaar. Het begon met een handjevol vrijwilligers die iets wilden doen... voor de slachtoffers van de humanitaire ramp die zich in Syrië voltrekt. En voor ze het zelf goed en wel in de gaten hadden... was er een spontane inzamelingsactie op gang gekomen, ergens in Alsmeer. Ik was even zoeken, maar toen kwam ik hier dus in Alsmeer bij een hal, een loods eigenlijk en daar zijn een stuk of honderd mensen bezig. Een gigantische berg kleding, dekbedden, rijst, ingeblikte bonen, je kunt het echt zo gek niet bedenken, straalkachels, ik heb zelfs rollators gezien hier. En dat wordt allemaal ingepakt en gesorteerd en op pallets gestapeld. En, en dat gaat dan naar Syrië. Achterin de loods, omringd door Zakkarijs, tref ik een schorre Mohammed Chepi, Een van de initiatiefnemers. Hij zal de volgende dag al naar Damascus vertrekken en het vrachtvliegtuig daar daarmee inderdaad. Is dat ook suiker? Ja, dus die... Die twee pallets met suiker, gewoon vullen met thee. Ja dan, als ik... Wat ben jij nou aan het doen? Ik ben het uh, palace uh, hoe zeg je dat? klaar aan het maken voor verschillende soorten vervoer. We Aha. hebben, vracht, we hebben uh, zeg maar vliegtuigvervoer en we hebben zeevracht. En de hoogtes zijn verschillend, de gewichten zijn verschillend. Dus we moeten ook nu de keuze maken wat is handiger, wat is beter, wat is makkelijker. En, en uh, zodat we ook zoveel mogelijk... Uh, Verschillende dingen hebben die, uh, die op verschillende vrachten gaan. Als ja. continu rekenen, kijken naar de juiste palet, de juiste breedte, dat soort dingen. Want jij jij bent een van de initiatiefnemers van, dit, uh, van deze actie. Klopt. Um, ho hoe is dat zo gekomen? Um, ik ben op een of andere manier, al heel jongens ervan, altijd wel betrokken geweest met um, uh, oorlogsgebieden en, en hulpverlening op verschillende manieren. Hoezo, leggen ze uit? Um, ben, van heel jongs af aan ben ik terechtgekomen in, uh, in een oorlog in Kosovo. Mm -hmm. Eigenlijk met een, met een delegatie voor een aantal dagen om uh, te helpen. Dat is 22, net na studeren. En uh, uiteindelijk ben ik een jaar daar gebleven. Uh, gewerkt, een hulpverlening uh, gezeten. En dat blijf je altijd bijdragen. Als je eenmaal in een oorlogsgebied hebt gewerkt, dan word je net een junk. Uh, alsof je een spuitje hebt gehad en dan kom je nooit meer vanaf. Want ik moet alle eerlijkheid, ik heb heel veel dingen gedaan in mijn leven... Gereis zaken gedaan, onderwezen. En, maar er is niks waar ik zoveel voldoening uit haal. dan uh, uh, betrokken zijn uh, bij dit soort campagnes in oorlogsgebied bijvoorbeeld. Waarom? Want dan heb je het gevoel dat je bezig bent met degenen die het hardst nodig hebben. Dan, dan heb je te maken met, met mensen die, ja, die tegen de dood aan liggen, die, die niemand meer hebben. Die, uh, uh, aan wie is, en, en daar haal ik het meeste voldoening uit. Uh, en ik ben, ja, een paar weken geleden ben ik meegevraagd en ben ik meegegaan met een delegatie om. Uh, ...hulp te bieden en om te kijken hoe het daar aan toe gaat. Naar Syrië klopt wat, wat voor delegatie was dat dan? Het was een Europees-Palestijnse uh, convoy voor Palestijnse vluchtelingen in Damaskus. Dus ik ben een paar dagen mee geweest en uh, met geen enkel doel eigenlijk al vooral... ...niet met een doel een campagne op te zetten of iets in die trend... ...meer met, met, uh, met de intentie om uh, ja, te kijken hoe het is, uh, op dat moment hulp te bieden... ...eventueel erover te schrijven. Maar toen ik uh, terugkwam, ja, dan ben je best wel ontregeld. Dan ben je in een oorlogsgebied geweest. In een land waar ik heel vaak ben geweest op vakantie. Waar je een binding mee hebt. En uh, ja, ik, ik was helemaal ontregeld. En uh, van het een komt het ander. Was uh, Rabia, een goede kennis van mij, een vriendin. Die, uh, die begon erover. En die had het we moeten hier iets mee doen. Ik had ze: van, ik kan het niet trekken. Ik, ik, ik heb daar de energie niet voor, de tijd niet voor. Dus ik, ik wil wel, maar dan moet jij het trekken. Dan ben ik bereid om, uh, om daar een bijdrage aan te uh, ja, we zijn nu iets meer dan drie weken verder en uh, inmiddels, ja, je ziet, je kijkt omheen. Ja, ik zie het helemaal vol. Helemaal vol met ongelofelijk, spullen. Ongelofelijk, ja, het is Gewoon van mensen die willen helpen, die een bijdrage willen leveren, waarvan we de naam niet weten, we, die komen gewoon droppen die dingen, gaan we weg. Kom op Hakim, hem, harder, sneller. Kom op het gebed, wacht op jou, jongen. Oh, ik ben aan een rijstent. Uh. Op pallets aan het zetten voor een goed doel, zeg maar. Zodat het makkelijker via het vliegtuig naar Syrië kan verschipten worden, gevlogen worden. Kom op, Hakim, geen praatjes. Zweten die handel. Ja, ongelooflijk, toch? Het is toch ongelooflijk als je dit binnen drie weken, uh, dat dit binnen drie weken kan gebeuren. En uh, het geeft ook wel een beetje hoop. Als je zoveel mensen op de been kan krijgen in, in nog geen drie weken tijd. hebben we nog niet eens alle uh, middelen gebruikt die je, die je kan gebruiken om, om, uh, om, om mensen in te zetten. dan uh, kan er nog een hoop. Ja. ja. En dat geeft wel een heel goed gevoel. Kijk, we zijn begonnen met z'n tweeën. Uiteindelijk waren we een kerngroep van vier. Sorry, van zes. Binnen een week zijn er twee afgevallen omdat de druk te hoog was. En uiteindelijk zijn we nu mee met z'n drieën. Uh, vieren als kern en, uh, en heel veel vrijwilligers, uh, maar het is, het is een actie die zichzelf is gaan dragen. Mensen stimuleren elkaar komen, steunen, bellen, doneren, helpen, noem het maar op. Ondertussen blijven de busjes met spullen maar binnenkomen. En het begon alleen met een Facebook berichtje en, en ja, dus het enige wat ik heb gedaan is gewoon uh, mijn eigen omgeving en WhatsAppje gestuurd, zo van. Hey, ik ben spullen aan het verzamelen. Ik ben van plan om naar Alsmeer te gaan, naar het loods. Dus als jullie spullen hebben, breng het bij me langs. En binnen drie dagen had ik gewoon een busje vol met allemaal uh, babyvoeding, uh, um, luiers, babydoekjes, maatverband voor de vrouwen, nieuwe onderbroek, nieuwe jassen. Nieuw Heel veel gewoon nieuwe spullen. Dus uiteindelijk, ja, ik werd echt zo blij. Dus uiteindelijk uh, was er ook een, uh, een neefje van mij die zei, nou, dan mogen jullie mijn busje lenen. En dan uh, kunnen jullie zo naar Alsmeer brengen. En daar sta je dan. En daar sta ik dan. Ja, in een grote loods met heel veel spullen gewoon. Ja, ja, en daar word je wel emotioneel van. Ja? Ja, ja, en nou dan gewoon... Waar, waar ik, wat ik heb begrepen is dat het twee weken geleden is opgericht. En dat er binnen twee weken zoveel respons is gewoon. Niet normaal gewoon. Echt heel goed van ze. Uh, dit is de eerste uh, uh, cargo-vlucht, humanitaire vlucht die uit Nederland vertrekt. Dat vind ik al een unicum. En dat die ook nog eens opgezet door gewoon een groepje moslimjongeren... Uh, Nederlandse moslimjongeren die hier geboren en getogen zijn... Um, uh, iets waar grote organisaties niet in zijn geslaagd. En dat vol, is voor ons al een empowerment ook voor de, voor de Nederlandse samenleving. Met al zijn, uh, uh, zeker in de, in de tijd, met heel veel negativiteit. In de loop van de dag ja, zie okay, ik een inzamelingsactie veranderen in een heus evenement. Van Heinde en Verre komen mensen spullen brengen. En er staat inmiddels een hele file voor de deur. Pampers zit allemaal hier. Pempers moeten aan die kant. Want alles is verdeeld. Dus ja, want het is niet per organisatie. Het... Nee, nee, nee, nee, nee. Wat oh, allemaal op hetzelfde palet oh, allemaal. Zullen ja. we even kijken hoor? Babymelk. Babymelk. Ja. Wat zijn uh, speelgoed? Speelgoed? Er zijn nieuwe jassen. Waar kom je vandaan? Daan Bos. Ben je vandaag helemaal vandaan gekomen? Ja. ja. Er zijn toch onze broers en zussen die we helpen. Zo, zo zie je dat echt? Ja. Zo zie ik dat. Jullie zijn hier nou het verkeer aan het regelen? Ja, ik ben het verkeer aan het regelen. Is dat, no dat is eigenlijk echt nodig? Dat is echt nodig. Is, uh, auto's, die blijven maar uh, stromen. Uh, ja, dat is echt ongelooflijk. Ja, en Mensen die, uh, die gewoon niet meer aankunnen, die het wachten niet meer aan kunnen. die komen lopend en uh, dragen de spullen dus. Maar het is uh, ongelooflijk veel inderdaad. Nou, er staan hier nu vier auto's te wachten, die moeten ook nog naar binnen. Die lood zit ook al helemaal vol. En zo zat ik dus een paar dagen later... met 20 ton aan hulpgoederen in een vrachtvliegtuig naar Syrië. We vliegen inmiddels over het voormalige Joegoslavië... En naarmate we dichter bij de grenzen van Europa komen, laten we ook al het gepraat achter ons. De vredesconferenties waarvan niemand gewoon gelooft dat die ook maar ergens naartoe gaan. De discussies over hoeveel Syrische vluchtelingen Nederland nou moet opnemen. Het betekent hier allemaal niks. En hoe verder we daarvan verwijderd raken hoe dichter we bij de realiteit van de oorlog komen. Beneden ons zijn de eerste vluchtelingenkampen. Met mensen die hebben weten te ontsnappen aan de hel van Syrië. Vaak met behulp van mensen-smokkelaars. En die daar een beetje van de wallende sloot terecht zijn gekomen. Want het is koud en die vriezen daar dood. Die kampen die zijn in Bulgarije, Servië, Griekenland. En het wordt straks nog erger over Libanon. Waar de helft van de bevolking inmiddels uit Syrische vluchtelingen bestaat. En dan naar Damaskus. Waar gek genoeg Assad de regering van de Syrische president toestemming heeft gegeven om te landen en deze hulpgoederen te verdelen over de kampen, zodat daarmee de slachtoffers geholpen worden van een oorlog die diezelfde Assad begonnen is. En zo is die cirkel op een hele vreemde manier rond. Na nog een tankstop in Athene landen we in Damaskus. Er volgen eindeloze formaliteiten en rompslomp, En uiteindelijk ontmoet ik Mohammed en een groep vrijwilligers de volgende ochtend op het vliegveld. Mohammed, we hebben het gehaald. Ja, jullie leven nog. Ja. Teken. En het vliegveld is ook iets om uh, ja, helemaal krijg, leeg. Ik krijg het van. Ja, en, en, maar wel overal portretten van de leider. Ja, sowieso. Het lijkt op een uh, verlaten een spookvliegveld, zeg maar. een verlaten gebied. Ja. Een paar oude gebouwtjes. En voor de rest heel weinig beweging. Het was wel een enorm gedoe. Ja, dat geloof ik. <laughs> Om het gisteravond allemaal uh, hier doorheen te krijgen. Ja. Oh hier, hier. Hier, op ja, okay. hier. Hier was het een enorm gedoe. Ja, in Rotterdam ook, want daar begrepen okay, ja, ze er precies. ook niks van. Wat was hier aan de hand dan? Nou, um, ik weet niet meer welke officieel dat dan weer was. Maar die wilden ons dan weer laten betalen... voor het vervoer van het vliegveld naar de loods hier. Waar het nu staat. Ja, stond. tuurlijk. Natuurlijk. En zo Ieder... ging het maar door. Ja, en uh, iedereen wil daar zijn slaatje uitslaan. En uh, ik zei ook net tegen ja, de Terwijl leintje... je verwacht van, nou ja, we komen hier met, met goederen om om die ja, maar mensen niet te helpen. Ja, en ja, dan, en dan. maar, maar, en dan... Niet, maar wij, kijk, wij, wij helpen niet het regime. We hebben, hebben bijvoorbeeld verzoeken gekregen van het ministeries om de medewerkers te helpen. Dat doen wij niet. Kijk, wij maken die keus wie wij willen helpen. En wij hebben gezegd, wij helpen geen mensen die betrokken zijn... in die zin bij het conflict. Wij helpen de, de slachtoffers, de, de, degenen die uh, slachtoffer zijn geworden... die vluchtelingen zijn geworden door het conflict. En dat vinden zij natuurlijk niet fijn. En um, wat heb je hier de afgelopen dagen gedaan? Uh, wat wij vooral hebben gedaan is feitelijk uh, geïnventariseerd... rondgekeken van wat is er, waar kunnen wij hulp uh, bieden. Waar is vooral behoefte aan... Um. Waar kunnen we aansluiten onze campagne? Met welke partners kunnen we samenwerken? Heel veel met de VN gesproken over mogelijkheden om, uh, om samen te werken. En uh, uh, waar zijn de gezinnen die echt het hardst hulp nodig hebben? Uh, dat hebben we de afgelopen dagen voornamelijk gedaan. Nou, we zijn inmiddels doorgedrongen tot de loods. Waar de spullen allemaal staan. Er is nu ook veel pers... En mensen van de organisatie zelf die ook meteen alles vastleggen. Volgens mij is het het wel allemaal. Volgens mij ook, ja. Ziet er wel inderdaad zo uit, ja. Die televisiecamera's, dat is de staatsomroep? Uh, ja, volgens mij wel. En een aantal... Uh, er zijn ook twee uh, satellite channels, geloof ik. Ook syrische. Syrische allemaal. Het is net een of ander staatsbezoek, dit hè? Ja, zo lijkt het wel. Ja, we geven niet zomaar helpen, we moeten wel uh, op de foto. Ja, want weet jij wie die mensen allemaal zijn? Geen flauw idee. Volgens mij is dat een of ander meneer van het uh, ministerie of zo. Die, die, die, die met die horrelvoet? Ja, die met de horrelvoet. voet en voor de rest uh, niet. Maar ja, het hoort er helaas bij. Dat Assads propagandamachine op volle toeren draait, blijkt als we onszelf s'avonds terugzien op het Syrische staatsjournaal. De Nederlanders zijn gekomen om Syrië en de slachtoffers van het terrorisme te helpen, zo heet het. De volgende dag moeten we dan ook nog een beleefdheidsbezoek afleggen... bij de minister die over de hulpverlening gaat. En dat wordt Mohammed toch bijna te veel. Hé hey Mohammed, we komen net uit een meeting met de, met de minister van Sociale Zaken. Waar ging dat over? Dat is eigenlijk een formaliteit. Want uh, uh, uh, ons werk hier is, is niet mogelijk zonder haar uh, medewerking of zonder haar toestemming. Maar het is eigenlijk een beetje raar, want zij leek heel trots... dat zij dat allemaal mogelijk maakte. Ja, natuurlijk. Maar zij pronkt is... daarmee, dat heb ik eerder gezegd. Het enige wat zij aan deze campagnes overhouden... als we het hebben over onze kant, omdat we alles zelf willen doen... en niet aan hen overlaten. Het enige wat ze overhoudt is daar juist ja, de propaganda. Ja. Is daarmee pronken van, hey, kijk, ons uh, uh, goede dingen uh, toelaten, zeg maar. En dat is heel moeilijk. Want... Maar, het is, maar het gekke is, dat, dat ze maakt dus hulp mogelijk voor slachtoffers van een oorlog... Die, die regering ook, is begonnen. Ja, ja die, die, van, zij, zij maakt ook mogelijk die, aan slachtoffers die zij feitelijk zelf maken. Ja. Daar komt het op neer. Ja, klopt. En daar moet je dan mee dealen? Ja, dan moet je mee dealen. Ja, ja, de, ja, ik vind het verschrikkelijk, ik moet het heel eerlijk te zeggen. Ik vind ja, jij duidelijk. was duidelijk niet blij. Nee, nee, nee. Nee, nee, <laughs> <om dat, om>, nee. <totstuken> Um, kijk, zij is onderdeel van een regime. Zij, zij doet goede dingen. En, uh, en zij maakt ons leven inderdaad uh, makkelijker hier. Um, maar zij is onderdeel van een regime... wat, wat, wat, ja, wat uh, enorm veel op haar uh, kerststok heeft. Um, ja, ik bedoel, 15 kilometer hier vandaan... via de gifgasbommen uit de lucht. Ja, precies. Ja, precies. En, en om met zulke mensen aan tafel te zitten... wat is het maar vijf minuten... is natuurlijk geen, uh, geen fijn verhaal. Nee. Nee. In ieder geval hebben we dus wel de benodigde vergunningen... en kunnen we met hulpgoederen op weg naar het eerste vluchtelingenkamp. Via de lokale partnerorganisatie hebben we ook een typisch Midden-Oosters wagenpark. Rammelende mercedesen met sirenes waarmee we van checkpoint naar checkpoint rijden. Die militaire checkpoints zijn overal. De chauffeurs zetten soms pro-Assad muziek op... Om er makkelijker langs te komen. Maar dit werkt niet altijd. Het was gevaarlijk. Het was gevaarlijk. Het ...die liep wel heel enthousiast met zijn geweer te zwaaien. <laughs> Hij is volgens mij is het wel gek. De, de stad lijkt heel vredig. Ja, want het ziet eruit. De mensen halen vuilnis ja. op en er, de, doen boodschappen. Klopt. Um, uh, dus de, de, de stad aan is, is natuurlijk onder, uh, onder controle van, van het regime. Maar de buitenwijken, uh, daar wordt gevochten. Um, bijvoorbeeld waar, waar we nu naartoe gaan. Dus hoe dichter, bij je, hoe dichter je bij de buitenwijk komt, hoe gevaarlijker het wordt... En dat zul je waarschijnlijk... Die dachten toen we bij, dezelfde, bij dezezelfde wijk waren... Toen je ja, zag je rook en hoorde je uh, uh, geluiden van, uh, van geweer en schoten. Um, uh, dus de, ja, dat is een beetje de veiligheidssituatie. Daarnaast, kijk, de stad wordt ook beschoten uh, door uh, de oppositie. Uh, alleen... Je hebt wijken die dus dichterbij zijn en die dus ja, op schotafstand uh, liggen. Nou, dat zijn weer de gevaarlijke wijken in de stad. Maar je hebt uh, wijken weer die redelijk onbereikbaar zijn... en die uh, dus niet met de raket uh, uh, bereikt kunnen worden... maar wel eventueel via andere manier. En ja, dat is, uh, dat is de staat van, uh, van de stad op dit moment. En ik, uh, ik weet mijn god niet hoe... Uh... Het is heel schizofreen eigenlijk. Uh, nou, dan heb je volgens mij... Heb je het nog zacht uitgedrukt? Ja. ja, klopt. Wij gaan nu um, wij zijn onderweg naar um, een, een wijk die de naam Zijheren draagt. Een paar dagen geleden zijn we daar gaan kijken. Toen hebben we drie opvangcentra gezien. Uh, waarvan twee uh, moskeeën zijn, waar mensen dus gewoon slapen, leven, alles. Uh, er zat een vrouw tussen die, uh, uh, die was net bevallen. Uh, best heftig. En uh, wat wij dus gaan doen is feitelijk, wat wij heb, uh, uh, uh, besloten te doen is in ieder geval die drie centra uh, te, te ondersteunen zoveel we kunnen en daar zijn we ja, onderweg naartoe. Kronkelende straatjes. Dan zijn we bij een soort port... Hier is het. Ja. Nou, nou, we zijn gearriveerd bij een gebouw. Daar staan we in een heel smal straatje met een heleboel mensen. Daar schijnen mensen te wonen en die gaan de spullen brengen. Wat jullie, uh, hoeveel, uh... Nou, ik loop door een vieze gang. En dan kom ik op een soort binnenplaats. Mensen zitten op de grond. Er is ook verder niks. Dat is een uh, school dit. En we zitten op het sportveld in het centrum. En van de basketbalrekken af. Van, hoe heet je die dingen waar je de bal in moet gooien. Daar hangen waslijnen. Met allemaal gekleurde was eraan. En uh, aan de rand staat een muur. En daar zitten allemaal vrouwen op de grond. En dan daartussendoor lopen allemaal kinderen te spelen. En het is een nogal trieste bedoeling. Oh, ik wil wel met haar op te filmen. Ja, hier zijn we het naar sleeping bij. Zeker. Ze Of hier is het niet. is niet. Het is niet. Het is niet. Het Lopen jullie met ze mee om te laten zien wat ze eraf kunnen halen? Ja. We staan inmiddels in de school. En er zijn overal gordijnen en klaslokalen die zijn omgetimmerd tot woonverblijven. Er zijn twee jongens die. Daar loop ik nou achteraan, die zijn een enorme doos aan het verslepen naar een soort opslaghok. Oh kijk, hier is komen alle spoelen terecht. Kachels. Wat, wat heb je hier nou allemaal mee, mee naartoe genomen? Uh, Dekens, kleding, pempers, maandverband, uh, luiers voor ouderen en mevrouw. Hoe heet het ook alweer? Incontinentie. In uh, is het? het is een ja. beetje het omgekeerde van uh, uh, als meer dit hè? Ja, inderdaad. Ja. Ja, maar het uh, is wel mooi dat je ziet dat het nu op de einde is gekomen na heel veel gedoe. Ja. En uh, ja, het geeft wel toch een goed gevoel dat we toch uh, goed bezig zijn geweest met z'n allen. Sorry. Wat moet, wat moet, naar de moskee? Ja, uh, yes, we gaan even zeggen. we hadden een notitie gemaakt. Oké, okay, cool. Even dit is voor de moskee. Oké, okay, pak ze even apart. Nee, er er dekens. Die gaan op dekens. nee, dat is andere, dat is andere moskee. We zijn twee moskeeën. Oké. Ja, dit is duidelijk dat die deken staat. Het is goed, leg ze maar neer. Het is goed. Maar wat nog meer? Kun je ze apart zetten? Wat voor de moskee is? Ja, goed. Oh ja, speelgoed, hè? Wij hebben, wat wij bijvoorbeeld hebben meegenomen is, is aanvulling tot. Hè? Datgene wat er niet is. Bijvoorbeeld andere kamp heeft zelf hier geen verwarmingselement gebracht. Uh, Anne Moskee heeft geen echt tekort aan uh, luiers en uh, pampers, dat soort dingen. Uh, ze krijgen ook babymelk van ons, maar die mogen we nog niet uitgeven. Het is een beetje moeilijk te horen, maar... Links van mij staan allemaal spelende kinderen. En rechts hoor je dan kanonnen. We zitten hier ook vlakbij het front... Uh, er is uh, hier 500 meter vandaan, zeg maar. Een wijk daar wordt omgevochten. Daar zit de oppositie en die levert slag met het leger. Er zijn hier ook overal checkpoints en barricades. En dit is dus waar je de hele dag doorheen loopt. Door dit soort schizofrene situaties. Dat je spelende kinderen... Daarnet zagen we een voetbalteam dat was aan het trainen. En dan hoorde je ook weer het, het geluid van geweren en kanonnen in de verte... Tegelijkertijd staat er al de hele tijd dat we hier zijn... een man op het dak hier vlakbij. Die staat ja, op de uitkijk voor wat, weet ik ook niet. We die spullen over de vrouwen daar en de dekens daar ook nog. En het enige wat overblijft is die, uh, die ventilatormechanisme. Uh, die hebben we al besteld. We krijgen straks door wanneer, wanneer ze hem kunnen plaatsen. Voor beide moskeeën. We hebben allebei een stankprobleem. Ja, heel erg. Klopt. Ik hoor, ik hoor het hier behoorlijk keer gaan. Ben ik dat nou? Of hoor ik kan monnen? Ja, ja, ja. ja. Dat is... Uh, ja, zijn hier... Uh, ja, gevechten gaan ja, nee, in, uh, in het kan. Ja. Hey, weet je, de grap is dat we het zo gewend zijn... Dat, uh, ja, ik, het, het, het is zo erbij. absurd. Je het ja. spelende kinderen hier ja. en dan hoor je het. Ja, ja, ja. Wij horen <laughs> het niet eens meer. Om heel eerlijk te zijn. Het... Nee. het, het uh, het, het hoort bijna bij, uh, laat ik zeggen, bij. Hoe zeg je dat? Koleurlokaal. lokaal. Ja, hoor je dat? Ja, nu, nu als ik erop let, ja, precies. We ja. hebben <laughs> ja, ja, ja. nou, We lopen weer naar buiten onder begeleiding van het kanonnenvuur, maar mensen lijken zich er inderdaad heel weinig van aan te trekken. Nou, we hebben al onze spullen hier afgeleverd. Gedag zeggen, en weer naar de auto. Het, het lijkt me heel moeilijk voor die mensen om... Uh, uh, want je ziet eigenlijk niet zoveel aan ze. Je komt het brengen en dan staan ze daar. En, maar het is natuurlijk ook heel moeilijk om alsmaar dankbaarheid te blijven ja, tonen... Als, er, als met al dit gedoe. Ja. Hey, liefst ben ik helemaal niet betrokken bij dat hele, bij dat hele uitdelen en zo. Weet je? Omdat, ik vind het lastig, want het zijn, ja, het zijn gewone mensen die tot voor kort... een um, en, en, en heel, heel normaal leven hadden en... Uh, ja, en nu opeens zichzelf niet meer in, in hun levensbehoefte kunnen voorzien. Ja, ik, vind, ik vind het heel vernederend voor die mensen. De mensen die je vandaag hebt gezien bijvoorbeeld... die zijn, van, die, die zijn misschien op afstand van hun huis... waar ze al 20, 30 jaar hebben gewoond. En van de ene op de andere dag uh, uh, uh, stonden ze met lege handen. En dan komen wij feitelijk. Ja, ze voeden en kleden en dat soort dingen. Snap je? Uh, ik, ik, ik, ik, ik verplaats me in hun eigen... In, in hun eigen positie en, <coughs> ik zou het verschrikkelijk vinden als ik in hun positie zou zijn en, uh, en eigenlijk continu uh, mijn hand op zou moeten houden de ingewikkeldheid vind ik persoonlijk voor ons en voor heel veel andere organisaties wat moet je doen met dat weinige wat je hebt want wie je ook helpt je zult, dat zag je net ook hè, en, en, en hier ook, je helpt mensen maar er blijven mensen over die je niet kunt helpen ja, en, en daar heb ik denk ik misschien wel het meeste moeite mee ik weet, ik weet daar niet zo goed mee Het liefst natuurlijk zou ik iedereen willen helpen Die, uh, die daar behoefte aan heeft Maar dat kan niet um, Ik kan niet 2 miljoen vluchtelingen in Damascus helpen Ik kan misschien hoogstens 500 gezinnen Bij wijze van spreken Misschien 1000 gezinnen Dat uh, ik het heel goed doe, dat is ongeveer 5000 man Ja, dat is nog geen Weet je wel, dat is nog geen uh, Nog geen 1% en daar, heb ik wel, uh, daar heb ik wel moeite mee Via alweer het Syrische staatsjournaal leren we die avond... dat terwijl wij dekens en kachels uit aan delen waren aan vluchtelingen... onze minister te gast was bij de officiële inhuldiging van de kerstboom in ons hotel. De genodigden spraken daarbij de hoop uit voor vrede op aarde. Al dus de nieuwslezer. Ja, dat is Dit is een wijk die heet Kabul. En daar zijn we heen gereden om voedselpakketten te brengen... bij een uh, school die nu is ingericht als opvangcentrum voor vluchtelingen. Ja, en ik sta hier gewoon buiten op straat. En er wordt in de verte, of verte, 100, 150 meter hier vandaan... wordt geschoten. Dit, we zijn nu nog net in het gedeelte wat door de regering wordt gecontroleerd. En achter allerlei grote gordijnen die ze in de straat ophangen tegen sluipschutters... daar zit weer een andere groep. De Arm van de Vrijheid heet die. En uh, dat zijn uh, een soort gangs, bendes. En die, die uh, ontvoeren mensen en stelen en plunderen. Uh, dus de mensen die in dat gedeelte wonen, die zijn allemaal weg. En hier in dit gedeelte gaat het leven gewoon door. Niemand trekt zich er iets van aan. De garageman hier die staat een auto te repareren. Daarnaast is een kapsalon. Daar wordt een meneer geschoren. Verderop bij een taxi staan wat mensen te praten... Kinderen lopen rond op straat en uh, ja, ondertussen gaat het schieten ook gewoon door. hier aanwezig zijn is ook enorm vermoeiend want je bent uh, je wordt van, van uh, zeg maar uh, heen en weer geslingerd tussen wie je bent wat je kunt, wat je doet uh, het regime, de oppositie, de gevechten de onderdrukking uh, het verdriet uh, de slachtoffers, de daders weet je wel en, en in dat wespennest uh, probeer je toch je, je, uh, datgene te doen waarvoor je hier bent um, het slokt enorm veel energie op en uh, ja, je kunt niet in je auto stappen en zeggen... nu ga ik uh, bij de buren op bezoek of whatever. Ik heb hier vrienden in Damascus. Ik weet bij God niet hoe het met ze is. En ook al ben ik hier nu twee keer geweest. Uh, omdat ik niet 1, 2, 3 naar, naar, naar ze toe kan gaan. Of niet eens weet... Ik weet dat bijvoorbeeld een, een, uh, een kennis van mij... die heeft verderop een, een boekhandel. Uh, ik had gehoord dat, was, uh, dat zijn winkel uh, uh, was beschoten of was gebombardeerd. Dus ik heb geen flauw idee of hij nog leeft of niet... Of...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 Het is dus in al die tijd hier nog nooit te veel geworden, maar nu toch bijna wel. Het is onbeschrijfelijk om dit te zien. Ondanks de ellende zijn onze Syrische vrijwilligers niet stuk te krijgen. De Nederlanders, Mohammed, ikzelf, wij gaan straks naar huis. Weg, maar zij blijven. Waarom? Sally bijvoorbeeld is een 21-jarige rechtenstudent. Haar hele familie heeft het land al verlaten. Maar zij houdt van Syrië, zegt ze. Het is haar land. En zolang ze iets voor haar volk kan doen, blijft ze. Zelf ben ik ook al Besmet. Ik ben al veel langer gebleven dan ik van plan was en zie er tegenop om te vertrekken. Zegt van ik wil hier blijven, ik wil, ik wil niet weg, ik, ik wil niet inderdaad in mijn veilig huisje, uh, uh, maar hier blijven bijvoorbeeld, bij wijze van spreken, niet teruggaan naar je normale leven. Daar kun je veel minder doen dan wanneer je teruggaat. Juist met de middelen die je hebt kun je veel meer mensen bereiken en misschien dan niet persoonlijk per se in alles maar wel in samenwerking met anderen en, en, en dat heb ik veertien jaar geleden had, kon ik dat niet zeg maar mm -hmm. uh, dat begrijpen dat ik, dat ik uh, op een andere manier veel meer kom te en ben ik gebleven in Kosovo uh, en nu uh, relatief, probeer ik te relativeren en uh, ja, probeer ik toch een balans te vinden tussen uh, um, ja enerzijds mijn veilig leven en anderzijds toch continu een bijdrage leveren. U hoorde vlucht naar Syrië, een NTR-documentaire van Okke Ornstein. Introductie Ottolina Rijks. Wilt u reageren? Dan is ons e-mailadres redactie@hollanddoc.nl. Dus redactie@hollanddoc.nl. En voor meer informatie of als u deze of eerdere uitzendingen nog eens wilt beluisteren, ga dan naar onze website. Het adres daarvan is hollanddoc.nl/radio. Holland Doc Radio met Code Kloet. Ja, praten. Pratende mensen. Hoe zijn die er eigenlijk zo gekomen? En sinds wanneer deden we dat praten? Nou, taalwetenschapper Bart de Boer onderzoekt hoe onze voor-voor-voor-voorouders hebben geklonken. En heeft ontdekt dat het geleuter pas echt goed op gang komt als mensen hun keelzak kwijtraken. Hun wat, hoor ik u denken? Nou, dat hoort u zo. En oh ja, hij heeft ook nog eens een idee geformuleerd... waarom wij zijn gaan kletsen, roddelende Neandertalers. Ik zou zeggen, even niet praten, maar luisteren naar De Keelzak. Zo, dat is uh, één. En dat is... Uh... geen die erbij hoort... Ik uh, ben Bart de Boer. Ik werk aan de Vrije Universiteit Brussel in België... en aan de Universiteit van Amsterdam. En ik doe onderzoek naar de evolutie van spraak. Even kijken, PVC-buisjes. Ja, gewoon hele domme buisjes... maar dan uh, aan elkaar geplakt met verschillende diameters. Uh, bij één zit er dus ook een soort uh, zijbuis aan... en dat is de keelzak... Want wat stellen deze buisjes samen De, voor? Dus dat, dat die buisjes die stellen eigenlijk het spraakkanaal voor. Dus deze buis hier, die is dus dun aan het begin en breed aan het uiteinde. En dat is wat je nodig hebt om een A te kunnen maken. Dus als je heel stomweg zo doet. Dat is een A. Dat is zeg maar één puls van een A. Hè, dus met, 100... je, met je vlakke hand opslaan. Ja, als je er zo honderd per seconde achter elkaar plakt, dan heb je een... Uh, een prima A. En als je daar een keelzak aan hangt... Hè, dus dan met die zijbuis... Hè, dus dit, dit... is hoger en lager. Ja, dus dit is hoger. En... Dus er zit een lage... extra klank bij. En tegelijkertijd is... Uh, er zit ook een wat hoger timbre aan. En waarom heb je deze gemaakt? Nou, dat is dus om te onderzoeken hoe uh, eigenlijk onze uh, voorouders geklonken hebben. 3 uh, miljoen jaar geleden ongeveer. Omdat we uit fossiel bewijs weten dat de hè, dus de, onze voorouders die 3 miljoen jaar geleden leefden, keelzakken hadden. Net als chimpansees en gorilla's en orangutans dat ook hebben. Dus de mens is eigenlijk uniek dat ze als enige mensaapachtige geen keelzakken hebben. En waar zitten die keelzakken dan? En die keelzakken die zitten met je spraakkanaal verbonden vlak boven je stembanden en dan eh, vormen ze eigenlijk een grote zak die zo eigenlijk onder je keel zit en bij chimpansees bijvoorbeeld tot op de borst zit. Ah. Ik heb... Eh, in Brazilië wel eens uh, in een, ja, een oerwoud gewandeld, eh, ochtends vroeg. En dan hoor je opeens uh, in de boom. En denk denkt, wat zit daar nou voor een gigantisch monster? En dan zie je zo'n uh, brulaap zitten die eigenlijk niet veel groter is... dan een, een herdershond of zo. En, het, en het, ja, het klinkt alsof er een stel boerende hooligans in de boom zit. Dat is echt uh, indrukwekkend. En dat komt allemaal door die keelzaak. Maar wij hebben die niet. Uh, wij hebben die niet meer. En dus is de vraag van... Ja, waarom zijn wij die eigenlijk kwijtgeraakt? En heeft dat iets met spraak te maken? Hè? Als je als mens verschillende klanken maakt... dan uh, beweeg je je tong en je lippen... om uh, eigenlijk uh, verschillend gevormde buisjes te maken. Ja. En daarmee krijg je verschillende klanken. En het effect van zo'n articulatie... is dus bijvoorbeeld dat je van een A naar een I of een OE kan gaan. Nou... Het probleem is dus, als je daar zo'n keelzak aan hangt, omdat dat eigenlijk ook een groot volume is, heeft vrij veel invloed op de klank, wordt het effect van het bewegen van die tong waarschijnlijk kleiner. Dus dan is zo'n keelzak eigenlijk slecht voor spraak. Omdat die australopitici drie miljoen jaar geleden dus nog die keelzakken hadden, kun je zeggen van ja, waarschijnlijk waren ze niet heel goed in spraak. Nou, klonken ze wel heel indrukwekkend. En, ja, precies. En als je uh, veel dichter uh, bij de moderne mens gaat kijken... we hebben dus ook fossiel bewijs van 400.000 tot 60.000 jaar geleden... en dan zie je dat waarschijnlijk die keelzak weg is. Hè? Dus Neandertalers hadden geen keelzak. En dus waren ze in principe in staat... tot het maken van hetzelfde soort geluiden als wij dat uh, kunnen. Ah. Het is toch eigenlijk bijzonder dat, dat, dat zoiets dan ontstaat. Alles heeft keelzakken. En op een gegeven moment komt er een soort die geen keelzakken meer heeft. En dan gaat het praten. Nou, ik denk dat het meer andersom is gegaan. Hè? Dus dat er eerst een, een eenvoudig communicatiesysteem bestond. Hè? Een beetje taalachtig. En doordat ze steeds meer behoefte kregen om complexe dingen tegen elkaar te zeggen. Werd die keelzak eigenlijk een steeds groter nadeel. En ontstond er dus een evolutionaire druk op eigenlijk steeds kleinere keelzakken, steeds minder belangrijke keelzakken. En zo is die langzaam maar zeker uh, verdwenen. Heb je enig idee hoe het zou kunnen komen dat die behoefte aan meer geavanceerde communicatie ontstond? Ik heb op zich wel een favoriete theorie... die heb ik niet zelf bedacht... dat het eigenlijk komt doordat we in steeds grotere groepen gingen leven... en daardoor steeds in complexere sociale situaties terechtkwamen. Dus met name dat we over elkaar sociale informatie uit moesten wisselen. Roddelen? Precies. Dus De theorie is dus eigenlijk ook dat een deel van de oorsprong van taal... ligt in roddel. En... Als je ook nadenkt over waar taal goed in is... dan is het praten over relaties tussen andere mensen... die best ingewikkeld kunnen zijn. Dus als je zegt van uh, de vriend van de dochter van de buurman... daar zitten dan toch wel drie, vier stappen tussen mij... en die, de vriend van de dochter van de buurman. Maar je begrijpt precies waar ik het over heb. Terwijl als ik, ja, ga... ik begrijp in ieder geval dat hier een roddel aankomt. Precies. <laughs> maar... Als ik ga proberen om uit te leggen hoe je je veters moet strikken in taal... ...onwaarschijnlijk dat het gaat lukken om met alleen maar praten en zonder gebaren uit te leggen hoe je je veters moet strikken. Dus uh, drie miljoen jaar geleden Australopithecus roddelde niet. En de Neandertaler roddelde dus misschien wel. Ja, nou, we hebben in elk geval geen bewijs dat de Neandertaler het niet kon. U hoorde de keelzak van radiomaker Remy van der Brand. En deze documentaire die werd eerder uitgezonden in VPRO's studio Itserda. Zo, um, even naar het winkelcentrum. Hoog, hoog, hoog, hoog, Ja, je moet er maar zin in hebben om bijna een jaar door te brengen... in wat voor sommigen wordt gezien als het lelijkste gebouw van Nederland... winkelcentrum Hoogkaterijnen in Utrecht. Kunstenaar Melle Smets deed het uit vrije wil. Hij installeerde zich in een tent op het dak van het winkelcentrum... en zette een radiostudio neer midden tussen het winkelende publiek. En dit alles om dichter bij de dorpssfeer te komen die er volgens hem heerst. En samen met de verslaggever Marten Minkema en geluidskunstenaar Mat Wijn maakte hij op basis van die opnames een radiodocumentaire. En die gaan we volgende week uitzenden hier in Hollandok Radio. Melle Smets, goedenavond. Je begon dit kunstproject ruim een jaar terug... toen je een week ging wonen in een tent op het dak van Hoogkaterijnen. En de pers die dookte massaal op af. Wat wilde je eigenlijk bereiken? Nou ja, voor mij was het een bescheiden vooronderzoek. Hè? Want ik ken uh, Hoogkaterijnen net zoals iedereen het kent. Uh, vooral als passant. Uh, maar ik wist wel dat er een hele hoop kelders waren en een hoop daken en een hoop gangen uh, achter de schermen. Dus ik dacht, ik wil, ik wil daar wel even wat meer van weten. En uh, de snelste manier om een plek te leren kennen is uh, natuurlijk om er gewoon te gaan wonen. Want op een gegeven moment moet je uh, toch naar de wc en een keer douchen. Ja, en dan leer je al gauw een plek uh, beter kennen. En waar kwam jouw nieuwsgierigheid vandaan eigenlijk? Nou, die was niet geheel uh, uit mijzelf. Uh, wij waren namelijk uitgenodigd uh, door uh, stationgebied. Dat was een kunstcentroonstelling die daar uh, plaats zou gaan vinden. En uh, ja, het was aan mij de eer dat ik uh, een soort voortraject mocht doen. Uh, om uh, nou, al een beetje uh, uh, als een soort scout uh, uh, wat, uh, wat verkenningen te doen. En uh, nou ja, zodoende. Hoogkaterijnen is een bijzonder gebouw, hè? Het is het oudste grote winkelcentrum van Nederland. En, de, en er zaten ook best wel grote idealen achter, hè? Ja, zeker. Want uh, ja, nu kennen we het natuurlijk een beetje als een als een koopgoot, om het maar oneerbiedig te zeggen. Mm -hmm. Maar uh, nee, toen het begon uh, was het echt. Uh, zou daar het allernieuwste centrum van Nederland verrijzen. Hè? Zoals uh, de, elke metropool een uh, een chic winkelcentrum heeft. Nou ja, zo zou ook dat voor heel Nederland worden. Ja, En daar werd natuurlijk ook flink over nagedacht en gefantaseerd over ja, wat, wat kun je dan allemaal wel niet doen. Hè? En, nou ja, en, en dat is ook allemaal gebeurd. Dus dat is eigenlijk heel bijzonder. En die, die wonderlijke geschiedenis die heeft jou geïnspireerd om een radiostation te beginnen in het winkelcentrum. Met uh, uitzendingen voor de bewoners van Hoogkaterijnen, want er wonen ook uh, heel veel mensen. We hebben een paar stationcalls meegenomen. Uh, ik, la ik laat even horen hoe dat klinkt. Hallo, u heeft weer aansloes gevonden met het grootste radiostation van Hoog-Katerijnen. Uh. Radio. Radio Homoludus. Ja? Melle? Ja, dat, dat ligt dat, dat er niet om. Nou ja, het, het, het verbaasde ons ook, maar uiteindelijk is het wel echt een buurtradio geworden. Want ja, je moet je voorstellen, we stonden midden in het gangenstelsel hè, tussen uh, drie winkelketens in. En daar hadden wij dus een klein uh, houten studiootje gebouwd. En daar konden mensen ook gewoon naar binnen wandelen. Hè. Dus passanten konden, konden ook even op de koffie bij ons. En als je dan binnenkwam, dan uh, viel het winkelgeweld ook een beetje weg... Het was natuurlijk heel goed geïsoleerd met uh, eierdozen en, uh, en alles wat daarvoor no nodig is in een studio. Mm -hmm. En dan, uh, ja, dan gingen we praten en, en vaak was onze openingsvraag ook, hè, dat, ja, bent u een homo ludens? Hè, want onze radio heette homo, Radio Homo Ludens. En vaak was dat uh, een, uh, een vraag die zoveel andere vragen opgriep dat, uh, dat we de gekste verhalen te horen kregen. Ja, Homo Ludens, de spelende mens. Waarom die naam? Nou ja, dat komt ook uit de geschiedenis. Want als je dus teruggaat naar de jaren 60, toen uh, dit gebouw uh, is bedacht... Uh, toen uh, was de homo ludens ook een begrip wat erg, uh, erg hit was. Het uh, was erg in zwang. En uh, met name de kunstenaar Constant Nieuwenhuijks... Uh, die gaf uh, lezingen door heel Nederland, maar door heel de wereld. En hij stelde zich dus een betere wereld voor... waar alleen nog maar homo ludensen in voorkwamen. Uh, spelende mensen... En uh, die spelende mensen hoefden ook niet meer te werken, want uh, apparaten en, uh, en computers zouden ons werk uh, in de toekomst wel overnemen. En ja, hij schetste uh, uh, en hij schilderde eigenlijk dus een, die ideale wereld. Hè, want hij dacht ook dat we dus uit de oude stad moesten vertrekken en naar een nieuwe wereld uh, toe moesten. En nou ja, dat lijkt echt één op één op uh, zoals ook Katreine er nu uitziet. Hè, dus de plaatjes die, uh, die lijken daarop. En zo zodoende do dachten wij, nou, dat vrijheidsideaal, hè, wat, wat, wat hij eigenlijk propagandeerde. dachten dat is eigenlijk een mooi beginpunt voor onze radiostudio. Is die vrijheid uh, daar nog uh, terug te vinden? Eh, en? en? Nou, het, het, in het begin waren we heel sceptisch, maar uh, zoals ik al zei, er komt van alles, kwam onze studio binnen. En dan kom je ineens achter dat er allerlei groepen mensen in uh, hoge treinen komen, die helemaal niet alleen voor het kopen komen, maar die komen daar om elkaar te ontmoeten. Uh, uh, mensen die be hopen beroemd te worden en, uh, en uh, overal uh, gaan zingen of gedichten voorlezen. Uh, uh, en, en zo werden wij steeds meer onderdeel uit van de vaste. Uh, homo-ludens uh, groep van, uh, van Hoog-Katerijnen. En uh, nou ja, dat, dat gaf toch wel wat hoop, ja. We gaan uh, luisteren naar een fragment uh, uit de uitzending, uh, mellen En dan praat ik een beetje verder. De homo-ludens... van de dag... bij uh, Bakkerij Bart. M zit de meneer met een hoedje? M meneer komt hier vaker? Een reïncarnatie van de, van de Kerel staat daar met dit langwerpige schedel. Daarnaast staat een vrouw die beweert een man te zijn. Ligt een transseksueel. U heeft het over, over, over, over, over de medewerkers van, Kappa, van, van, van, van Bakker Bart. Maar waarom bent u hier vandaag, als ik vragen mag? Nou, waarschijnlijk kom ik zo imbecile tegen zij eventueel. Dat is ja. altijd, altijd fijn. Ja. Hey, een serieus interview, hè? Nou ja, ik, ik, ik vraag me af wat mensen hier zo al doen als ze hier komen. Ja, de vraag is of het wel mensen zijn. Ik, ik zie mannen en vrouwen, maar wat is een mens eigenlijk? Wat is dat, een mens? Ja, dat vraag ik me ook af. Maar u zit zo lekker aan een kopje, kop, kopje koffie. U kunt toch goed? even een beetje filosoferen erover. Wat is een mens? Ten eerste is dat geen koffie. Ten tweede, filosoferen stelt geen reet voor. Wat is er dan? Ja, weet ik niet. Ik weet het niet. Heb je zelf eens hier gegooid? Nu een heupflakon. Ja, inderdaad. Okay. Ik maak radio over hoog okay. Dat is met idealen is dat gebouwd, hè? Ja, kijk, je kan achter, achter elk woord wel een vraagteken plaatsen. Idealen? Ja. Dacht niet. Ja, goed, uh, dit is opgezet op in 1970, dacht ik. 71. Ja. Grover door beter Goed, net zoals met de Stopera in Amsterdam. En het begin met even die uh, radicalisten en zo, weet je wel. Uh, een beetje studentenkoos, een beetje protesteren, deze hier op het hokentrein uh, ook. Maar uiteindelijk heeft het kapitaal het voor beslissen. Uiteindelijk beslist het kapitaal, doe de flikker terug. Radio, -ho. radio, -ho -ho. mooi, Ja, Melle Smets, die idealen. Weinig van terechtgekomen, hè? Ja, nou ja, die meneer heeft niet geheel ongelijk natuurlijk. Want uh, het klopt natuurlijk dat uh, de winkels nu uiteindelijk is wat je meemaakt als je door de gangen loopt. En uh, vroeger was dat wel anders. Hè? Daar had je zitkuilen en er was bijvoorbeeld een vogelvarieere waar een soort live muzak was met, uh, met zangvogels. En uh, je kon de daken op. Hè. Tegenwoordig is het heel hip om groene daken te willen. Nou ja, in de jaren zeventig hadden ze dat gewoon in Afkaterijnen. Maar ja, tegelijkertijd is dat ook een, een zwak verbod, Want uh, op dat uh, groene dak daar gingen ook mensen in teentjes uh, wonen. Hè. Die gingen er niet alleen uh, hun lunch uh, opeten, maar die bleven dan. En uh, nou ja, zo werd het van kwaad tot erger. Dus eigenlijk bleek het, het, het goed bedachte en goed bedoelde gebouw toch... Uh, uh, wat grilliger uh, uh, uh, te reageren op de werkelijkheid dan, uh, dan gehoopt. En ja, dan uh, loop je toch tegen de harde realiteit aan. Melle, dankjewel voor je toelichting. Volgende week, ik kijk er nu al naar uit, gaan we de documentaire uitzenden. Bedankt voor je toelichting en een hele fijne avond verder. Oké, okay, dankjewel. Volgende week dus verhalen uit de studio van Radio Homo Ludens. En dat is een project van Melle Smets in samenwerking met Mat Wijn en Martin Minkema. Tot zover Holland ook Radio voor deze avond. Zometeen langs de lijn met Jeroen Stomporst. Uh, ik wens u nog een hele fijne avond en uh, ik zou zeggen, blijf luisteren naar Radio 1. Dit is Radio 1.